Jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu. Tepsteppie.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 Oh, oh,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 Aan de betogingen deden islamitische groepen, vrouwenbewegingen en mensenrechtenorganisaties mee. En ook in Casablanca en andere steden gingen mensen vandaag de straat op. In de noordelijke stad Al-Hoseima kwam het tot gevechten tussen jongeren en de politie.